Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is brand geweest bij het asielhotel in Albergen. Dat is de plek waar het COA 300 asielzoekers wil opvangen tegen de wil van de gemeente. Mogelijk is de brand aangestoken. Er is niet heel veel aan de hand, dan is een deel van de bakstenen nu wel zwart. Vandaag staan het COA en de eigenaar van het hotel voor de rechter. Het COA heeft het hotel gekocht, maar de huidige eigenaar probeert nu te voorkomen dat die koop rondkomt, vertelt verslaggever Roel Pauw. De eigenares van het hotel probeert onder de verkoop uit te komen, officieel, omdat ze niet van tevoren geweten zou hebben wat er precies met dat gebouw gedaan zou worden. En hoeveel mensen daar dan zouden komen te wonen als asielzoeker. Maar waarschijnlijk heeft dit alles te maken met de heftige protesten vanuit het dorp, hè? Een Nederlandse militair die afgelopen weekend gewond raakte bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Indianapolis is overleden. Dat meldt het ministerie van Defensie. Bij de schietpartij raakten nog twee van zijn collega's gewond. Met hen gaat het redelijk oké. Okay. De drie werden voor hun hotel door kogels geraakt. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. In Schaik, in Brabant, is vanochtend een NL-alert verstuurd vanwege een grote brand. Er staat een grote bult met hooi in de fik en dat zorgt voor een hoop stank en rook, zegt deze verslaggever. Ik zie hier een enorme grijze lucht richting Ude trekken. Ude hangt een soort uh, grijze mist en het stinkt alsof je eigenlijk langs een vuurkorf staat. De blussen gaat nog wel even duren. Luchtvaartmaatschappij Air France KLM heeft een piloot en een co-piloot geschorst omdat de twee met elkaar knokten in de cockpit. Dat deden ze terwijl ze van Genève naar Parijs vlogen. Ze kregen ruzie, er werd geslagen. Een steward moest de rest van de reis ernaast komen zitten om de bol te sussen. Gevaarlijk was het niet, de passagiers hebben er niks van gemerkt. Het weer droog, gemixt van zon en wolken, met in het noorden vooral wolken... en in het zuiden vooral zon, en dat bij 20 tot 23 graden. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Swaan van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat nog vierde tussen Naarden en Knaupendiemen. 13 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A9 richting Amstelveen. In de de tunnel De hoofdrijbaan is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Zon. zomerhit. Is de zomer van ZFM Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort Je weet niet wat je hoort.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 Plus.zandvoort.nl Plus.zandvoort.nl Ja, ja één... het is een hele mond vol. Ja, dus nog maar één keer. L.oudendijk. Apenstaartje. Plus.zandvoort.nl Dat, Dat, Dat is hem. Dat is hem. En, dan, ja, uh, het... en we hebben al allerlei deelnemers van... Uh...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 uh, we gaan uh, zeg maar, uh, uh, ook schakelen met uh, het circuit, uh, doen de doen jongens van, uh, van Samford op zaterdag. Ze hebben mensen in de, in de pit lopen, dus uh, dat komt helemaal goed allemaal. En, uh, ja, dan, uh, vandaag is natuurlijk de kwalificatie vanmiddag van uh, de Grand Prix van België. Hè? En, uh, het is bekend dat Max Verstappen en Charles Leclerc, de twee uh, Kemphanen allebei een gridstraf krijgen. Ze moeten allemaal allebei achteraan starten. Maar er zijn er meer. Er zijn ook Ocon, Bottas, Norris en Schumacher. Dat zijn er zes die zeg maar, een, een gridstraf krijgen. Dus eigenlijk wordt die kwalificatie dan weer interessant. Want als jij zeg maar, hoger staat dan de andere... dan uh, ga je van de vijftiende plek weg... in plaats van de twintigste, de laatste. Hè? Maar goed, uh, uh, leuk om te zien vanmiddag. Het is om vier, tussen vier en vijf.